De afgelopen twee dagen is er ruim 1,1 miljoen euro gedoneerd op Giro 555. De samenwerkende hulporganisaties kondigden eerder deze week aan... dat ze een nationale inzamelingsactie houden... voor de slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten. Het geld is bedoeld voor noodhulp in Libanon, Gaza... de westelijke Jordaan-oever, Israël en Syrië. Niet alle omroepen willen meedoen. Een aantal radiostations vindt het onderwerp te polariserend...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 Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN wordt ingeteerd op de laatste voorraden van onder meer voedsel in blik en meel. Een kerk in Oosterhout is beschadigd door wildplassers. Volgens de pastoor van de Sint-Jans-Basiliek is de kerk door de urine zowel aan de binnen- als de buitenkant beschadigd. Het zout van de plas trekt in de muren en daardoor slijt de onder meer voege weg...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 Dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin, zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. ook Dit was in de jaren tachtig, uh, Dolly. The Kids from Fame, ken je ze nog? En hey, High Fidelity. Hey. En, uh, Ach jongen, de jaren tachtig zat ik midden in de strot toe in de luiers en zo. Ja, daar had je helemaal had geen ik tijd helemaal geïn voor, geïn voor dat de muziek dingen. en dergelijke. Nee, man. Nee, helemaal gemist. Nee. Ja, ja. <laughs> ik uh, fris je wel een beetje op, hoor. bij ja, uh, dat Zotkerk is goed. Op zaterdag. Gaan we heel graag, heel graag. Gaan we doen, wat hebben we hebben nog een uurtje daarvoor. Dus, uh, Kijk nou, aan. Naast alle informatie en uiteraard het voetbal. En wat hebben we nog meer, trouwens? Uh, uh, we gaan uh, straks vertellen over een, uh, een heel lief dier... dat zit te wachten op een nieuw baasje. Aha, ja. oké. Okay. Er, er, er zijn er meer, hoor. Meer. Maar we lichten er eentje uit. En misschien nog even een nieuwtje? Een nieuwtje? Hier en daar. En we hebben uiteraard uh, ook nog uh, nieuws uh, van de Formule 1, hè? Hé, hey, ja, ja, Randall, ik ben Helen Randall. Niet ja. zeggen tegen hem, hoor, dat ik hem Nee, dat ik nee, dat ga ik niet doen. Oh. Nee, Randall is uh, ja. meteen uh, even ja. naar kwart over vier. Ja. En uiteraard uh, komen we zo meteen weer terug bij uh, Piet Pijper... voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Nou, Want die is om terug, drie uur vanmiddag gestart en het uh, stond 0-1 uh, bij rust. Ja. En we zijn heel benieuwd uh, hoe ze zo dadelijk in de tweede helft uh, weer uh, verschijnen. En of ze weer fris, hè, fruit er tegen aangaan, Dolly tempierik. Ja, we wachten het af, Robbie Harms. Ja, zeker weten. Meneer nou, van de Berg. Dat uh, gaan we zeker doen uh, tussen 4 <laughs> en 5 uur. Oké. Okay. Lekker blijven luisteren. De Zandvoortse Radio al 34 jaar. DHB Plus. 9A in de, de hele regio hier. ja. <middels> Deze plaat kennen we waarschijnlijk allemaal nog wel. Pieter Schilling was dat. En een uh, uh, je Tom. Ja, moest ik toch even ja. denken zelf. Een Tom. Ja. Zo dadelijk uh, gaan we naar uh, Beverwijk toe. Naar uh, Randall Lawson voor de Pit Report. Dus even kijken wat hij allemaal te vertellen heeft over de wereld van uh, de racerij. Uh. Er zal wel weer het een en ander te vertellen zijn. Dus blijf daarvoor lekker luisteren naar de Sanfords Radio. En daarna gaan we weer uh, naar uh, het uh, voetbal toe. Naar speelt voor de tweede helft met Piet Pijper van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen VSV. Laatste de laatste deuntjes van uh, AHA waren dat en uh, Take On Me. ZFM, Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja, zou die er de, deze week wel zijn, hè? Dat is dan de grote vraag. Heb ik al, Rendel Loos? Goedemiddag, Rendel. Je hebt me gemist, hè? Ja, jeetje, mineetje. Wat was je aan het doen vorige week, man? Ik zat uh, toen jullie aan het bellen waren en ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik heb definitief niet naar de tijd gekeken. Dus ook gemist had ik op racecontrole in uh, Dijon, Prunois. Want er was ze bij een andere serie was er een ongeluk gebeurd en ze wilde mijn mening even erover hebben. Ah, dus oké. Okay. even met de, de wedstrijdleider, was ik eventjes uh, allemaal beelden aan het bekijken. Dat zijn hele belangrijke zaken, dat begrijp dat ik. Belangrijke zaken, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. nee, dus uh, ja, geen bereik, uh, nee. Nee, dat even, ging even uh, dus niet door. Maar uh, ja, hoe was het vorige week? Ja, super. We hebben een top weekend gehad. Met, uh, zeker met uh, de Young Time Touricard Challenge. Maar ook alle andere uh, race hebben daar absoluut gewoon een, uh, ja, een top weekend gehad. Dus ja, ja helemaal geweldig. En, uh, het was alleen heel erg koud. Heel erg mistig. Af en toe. Maar ja, jongens. Ik ga je vertellen. Met Franse wijn, Franse kaarsjes is het leven heel erg lekker. Zeker. Je was toch even een klein <laughs> beetje op vakantie, uh, Rennel. Ik was ook een klein beetje op vakantie. Ja, we hebben daar best wel een heel relaxed weekend gehad. Er is niet zo heel veel gebeurd in onze serie. De andere serie zaten ze af en toe wel tegen elkaar. Ja, toen jullie aan het bellen waren, was ik even, wilden dus ze even mijn, uh, mijn uh, zicht over het ongeluk wat daar gebeurd was, wilden dus ze even uh, hebben. En uh, dat hebben we even lekker doorgesproken. En dat uh, is ook allemaal weer opgelost. Ja, wat mij opviel is dat uh, de races uh, voor uh, jullie heel vroeg waren, hè? Ja, we, we, we moesten er vroeg uit. Ja, dat was even niks. Nee, <laughs> Toen was het ook nog gewoon 4, 5 graden. En dat wow. was heel koud, hoor. Oh, oh. <laughs> ik denk, we uh, de miste Rendels ontbijtje met een eitje. Ja, ja, we, we, we, ja, we, we zaten in een vlakbij en we hebben gewoon ontbijtje gehad. Maar dat was een Frans ontbijt. Dat ga ik je maar niet hebben met je. Oh, oké. Okay. <laughs> Alleen een okay. croissant in een bak koffie zeker. <laughs> <Ja>. <laughs> bak koffie was genoeg bak koffie. Was... Ja, zeker. Ja, ja, ja ze moesten ja, aan de bak. Ja. Maar ja, dat, uh, dat uh, was even slechte timing Wat we weer met de organisator wel spijt van. Want we hadden <hums> een prachtig, prachtig stadveld. En die zeiden, ja, dit hadden we niet op de dag met heel veel publiek moeten laten rijden. Ja, jullie probleem, niet mijn probleem. Nou ja, dat dacht <hums> ik ook. Mooie klasse, dus, uh, en dan uh, zo vroeg? Bah. Ja, dan zo vroeg, ja, het is even niet anders. Maar ja, weet je, aan de andere kant, we hebben al soms altijd prime time. Maar als ze een keer vroeg in bed uit moeten. Dus ik moet wel zeggen, die coureurs waren allemaal wel goed wakker. En we hebben uiteindelijk een hele mooie wedstrijd uh, gehad op uh, zaterdag, uh, nee even kijk, zondagochtend, in de mist. Dus dat was echt gewoon fantastische foto's opgeleverd, dus uh, daar waren ze ook wel weer heel blij mee. Oh ja, dat zijn hele mooie beelden. Hele mooie beelden. Wow, dan, uh, gewoon echt zo'n uh, circuit wat helemaal verdwenen is, en dan komt duidelijk opeens een auto uh, uit. Ja, het was geweldig. was top. Dus uh, de rijders, uh, toen ze de foto's zagen, hadden ze wel zoiets. Ah, deze was wel heel erg cool. Dus dat is ook goed, toch? Ja. Hey, die circuitbaan uh, bij Dijon, uh, waar wordt die voor gebruikt? Ja, racen, maar uh, voor uh, wat voor klasses? Uh, nou, in feite, alles hebben We hebben natuurlijk Formule 1 daar gehad. Dijon-Prona. Uh, het, het beroemde gevecht uh, met René Anou en Gilles Villeneuve. Die daar gewoon uh, drie ronden lang wielbengend over het circuit gingen. Ja, dat was natuurlijk een prachtige tijd. Tegenwoordig uh, worden we er gewoon bij. Wedstrijden per jaar. Gewoon voor drie of vier wedstrijdweekends. Waar gewoon uh, de Franse series rijden. Voornamelijk uh, met uh, historische en moderne autosport. En ze hebben daar ook nog een keer een school. Uh, wat je ook wel hier hebt. Uh, uh, waar mensen gewoon een uh, licentie kunnen halen. Dus uh, uh, de volle bedrijvigheid op het circuit. Zeker, en, uh, ja. Ook een ja. soort uh, blekenmolen daar uh, Op hebben ze ook drijvingdagen. Ja, dat hebben ze daar ook. Dat er gewoon ook clubs kunnen het circuit afhuren. En die kunnen dan daar gewoon lekker rondjes rijden. Uh, jongens, en Dijon, een beetje. Mensen kennen het niet, maar het is een prachtig circuit. Met gewoon uh, de rijders vinden het allemaal geweldig. Omdat het is een hele technische baan, maar ook een hele snelle baan. Maar er zitten een paar stukken bij dat je ja, wat ik altijd tegen de rijders zeg: iedere keer dat je dan die bocht hebt genomen, de, heb je zoiets dat kon sneller. Dat kon sneller. Ja. Uh, dat is bij Dijon: is dat echt zo'n baan? Je hebt een paar circuits in Europa die hebben dat, uh, maar daar uh, voordat je de limiet gevonden hebt, ben je altijd heel erg veel verder weg. Dus dan ben je Lang niet. Dus die jongens een baan, die leer je niet in 100 rondjes. Daar heb je er wel duizend voor nodig. Nee, je kan je iedere keer uh, weer uh, overtreffen, zeg maar, uh, met ja, de kan ieder, Iedere keer denk je, dat kon harder. Oh ja. Nou, dat, ja, dat is best leuk. Ja, dat is best leuk. Dus uh, je, hebt van, je hebt van die banen, waar ik altijd van zeg, ja, als je daar vier rondjes mee hebt, dan, dan ken je het circuit. Dan, dan ga je ook niet veel harder meer. Maar die jongens een baan, uh, dat heb je ook met meerdere banen hoor. Uh, Charade in Frankrijk is ook zo'n circuit. Iedere keer heb je zoiets van, hé, hey, dat komt veel en veel en veel harder. En dat, uh, dat, uh, ja, uh, dat zijn maar heel weinig circuitsen in Europa die dat hebben. Ja, nou ja, mooi. Mooi ja, om toch? weer uh, meegemaakt te hebben, Rendel, en nu weer ja. uh, in, in de zaak. Met, uh, ja. ja, flink aan het stapelen natuurlijk. Ja, we hebben stapelkortingen. Dus het is, je hoort op de achtergrond waarschijnlijk ook mensen. Die zijn allemaal aan het kletsen en aan het uitzoeken. En, dus het is, vandaag was het een heel drukke dag. Heel drukke dag. Zeker. Nou ja, mooi. En dan bellen wij ook nog even van de radio. Want er is wel ja. wat een en ander gebeurd. Ik had eigenlijk twee dingen waar ik het sowieso over wilde hebben. Ja. Uh, eerste dingen van Helmoet Marco. Marco, dat hij zegt van... Uh, ja, de, gaan de laatste zes races gaan twee coureurs vechten... om het tweede plekje naast uh, Max Verstappen. Ja. Liam Lawson en uh, Tsunoda, die gaan uh, dus uh, nu uh, de laatste zes uh, racers tegen elkaar uh, vechten. Althans, nee, niet, niet direct op de baan, maar kijken wie het beste is van die twee. En die mag dan volgend jaar op, uh, in de auto van Perez, uh, zeg maar. Maar dat betekent in feite dat hij van Perez uh, al genomen heeft. Heeft hij ook, ja. Ja, dus, uh, uh, uh, yeah, dan zou je zeggen dat het Tsunoda worden of Liam Lawson Ja. dan weet ik het al, dat wordt gewoon Liam Lawson. Maar uh, uh, ik denk dat die keuze al gemaakt is. Ah. Uh, uh, uh, Tsunoda even heel eerlijk, toen hij in Formule 1 kwam, zei ik tegen iedereen, jongens... Dit wordt een toekomstig wereldkampioen. En het mannetje heeft het gewoon niet laten zien. En uh, dan heb ik zoiets van, ja, laat allemaal maar een andere, Ga dan maar gewoon naast... Uh, ja, weet je, wil je wel naast Max? Ik weet het niet. Nee, maar... nee wel een uitdaging. Het <laughs> kan ook gelijk eindelijk eer zijn, hè? <laughs> ja, wel een uh, hele grote uitdaging. Een hele grote uitdaging. Maar ja, heel simpel. Ik denk dat Sino daar in feite zijn kans al gehad heeft. Moe hij uh, heeft het ook gewoon dit jaar. En oh, ze laten het gewoon niet zien. Maar uh, dat uh, zusterteam van de Red Bull, uh, het komt. Het komt er niet uit. Het komt er gewoon echt niet uit. En Zenoda, het is natuurlijk geen beginlingetje meer. Hè. Het loopt ook al een tijdje mee. Ja, dat is en, waar. En, en, en nou mag je ook niet meer vloeken in de auto. Ja, we hebben we er nog aan niet, hoor. Moet we, uh, klaar, klaar. Hij mag er blijven, want hij zoveel vloekte. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat we nee, leuk. maar het worden wel uh, leuke races, hè. Als ze dat uh, gewoon zo zeggen, hè. Van uh, zes, uh, zes ja, ik... racers. Ik weet niet hoe ze, hoe ze heel plat daarnaar kijken. Het is natuurlijk wel zo: Snowden kent de auto, kent het team. Liam Lawson komt naar binnen. hij Heeft natuurlijk al mooie dingen laten zien. Hè? Mm -hmm. Maar uh, uh, echt gewoon helemaal één met de auto worden en in een team uh, terechtkomen. Dan ben je wel een half jaar bezig. Ja, jongens, is het seizoen wel voorbij. Dus, uh, nou ja, als, ik of ben... dat heel eerlijk is. Ja, nee, ja, ik denk wel dat hij, uh, dat hij het kan hoor. Dus, uh... Ja, ik denk het ook. Ik denk, ik denk dat hij het zeer zeker kan. En het is heel simpel, als Liam het de eerste wedstrijd gelijk laat zien, ja. dat hij snel is zo daar, nou, dan is die discussie ook gelijk over. Dat, dat bedoel ik, <laughs> ja, in ja, de pocket, zeggen we dan. Ja, hij is in de pocket. Ja, en uh, alleen, ja, ja, wat gaat uh, met Checo gebeuren? Ja. ja. Nou ja, ze hebben er afscheid uh, in principe ja. afscheid van genomen. Dus, uh. Ja, ze hebben in principe de afscheid genomen. Maar volgens mij heeft hij nog wel een contract, dus hij gaat wel weer wat centjes kosten hierna, denk ik. Ja. Uh, of hij wordt geparkeerd uh, in feite gewoon uh, uiteindelijk dan uh, bij uh, Visa Cash App dat hij daar neergezet gaat worden. Zou kunnen, uh. of uh, reserve rijden. Ja, ja, nou ik denk dat Jackal daar geen genoegen mee neemt, maar, uh, want hij nee. neemt natuurlijk ook heel veel centjes mee, dus uh, elk team wil hem graag hebben hoor. Ja, maar dus, ja, dus is, is, alle teams zitten vol hè, ja. het is gewoon klaar. Ja. Dus uh, ja, heel verrassend, maar, uh, ik denk wel dat Liam Lawson het ken, die kan, of, die kan het zeer zeker. Um, uh, dus ja, we gaan afwachten, we gaan het afwachten. Het ah, is wel mooi, hè? want wint die er staat er wel... Lawson wins Capri. Nou, die gaat bij mij gewoon boven mijn bed. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Ja, Rendel Lawson, dat kan ik zeker voorstellen. Hey, even, even een ander dingetje nog over onze eigen Max. Want ja, uh, ja die zegt altijd als hij uh, dan uh, gewonnen heeft... Hè, als hij over de streep heen komt en dan zegt hij uh, op de boordradio... Simply Lovely, simply zegt, die, die. zegt hij ja. dan. En uh, ja, dat Simply Lovely heeft hij nou uh, vast uh, laten leggen. Nee, dat meen je niet. Ja, echt. Nou, dat is dus nu een merk uh, geworden. Want hij wil ook uh, een kledinglijn uh, op uh, Simply Lovely gaan uh, uitbrengen. Dus dat mag uh, Lendo niet meer zeggen? Nee, daar, ja. gaat, daar, gaat, daar gaat het hem ook om. Hè. Daar is hij door gekomen. Was wel een stunt ja. natuurlijk, hè? Naar, ja, naar, uh, een <laughs> ja, afloop van software. Ja, ik, ik. Laat ik zo zeggen, ik vond hem cool, maar ik vond hem ook niet netjes. Want het is wel, je weet gewoon, het is zijn phrase. Maar ja, ik had wel zoiets van, ah, weet je, die, die, die jeugd die heeft af en toe toch wel leuke dingen. Dat ik denk ja, even gewoon een beetje starren. Simply lovely, weet je, klaar. Ja, ja. En, uh, maar dat je dat, ik, ik wist niet dat je zoiets kan vastleggen, maar volgens mij. Uh, nou ja, als, als zijn naam natuurlijk, denk ik. Ja. En, uh, ja. ja, maar of je het dan niet meer mag zeggen, dat weet ik ook niet hoor. Nee, weet ik niet. Ik weet dat ik vroeger uit de rechtszaak heb gewonnen toen wij uh, oranje petjes hadden van uh, Jos uh, Verstappen. Er uh, stond alleen maar Jos op. Ja, en naam Jos kan je ook niet zomaar vastleggen. Nee, dat gaat niet. Dus, uh, heet dat, uh, de, dus ik heb zoiets van, ja, ik vind het wel knapper. Ik vind het wel knapper zitten. Maar aan uh, de andere kant denk ik, jongens, is dat allemaal nou noodzakelijk? Dat maakt het allemaal uit. Maar, uh, Ongelooflijk, en, uh, hè? Bij de <laughs> schappenkamp denken ze er altijd anders over met dit ja, soort dingen, denk ik. Dat nee, maar het is wel, wel... zakenmannen. althans rondom ja. hem heen, ook zakenmannen natuurlijk. Ja, maar, uh, simpel. Maar uh, het hele bedrijf rondom hem heen gaat alleen maar over zaken. En dat vind ik helemaal niks ergs bij. Als je ook maar niet, dan vergeet dat er ook nog leuke dingen in het leven zijn. Uh, maar dat is gewoon natuurlijk alles in feite op een gegeven moment vastzetten, ja, nou ja. Heel veel mensen zijn daar heel, heel, heel rijk door geworden. Zullen we dat allemaal behouden? Ja, zeker en, uh, weten. Zeker uh, weten. Of het goed is voor een fan of niet voor een fan, want iedereen had het erover toen Lendo deed, hè? En ik denk ja, dat moet wel kunnen. Dat is wel mooi. Ja. Dat is wel mooi autosport dan. En uh, uh, ik vond het ook niet zo netjes. Ik had ook gezien, nou, Lendo, moet dat nou? Maar ja, aan de andere kant. Ze hebben weer wat om over te praten, toch? Hij is best grappig, uh, moet ik eerlijk zeggen. Grappig. Hij is best grappig. Ja. Uh, kijk, en, uh, en, je, en het mooiste van Formule 1 is, er wordt altijd wel ergens over gesproken. En er is altijd wel wat aan de hand. Hè. Nu ook uh, dat uh, Liberty Media, die wil, uh, wil minimaal vier, vijf Prix naar Amerika gaan doen. Ik denk, nou ja, volgens mij bestaat er wel een Indycar. En nou wil je opeens met vrij Formule 1 wedstrijden daar gaan rijden. Is dat nou oké? Okay? Nee, dat vind ik niet oké. Okay. We hebben het over een wereldkampioenschap. Ja. Nou is voor Amerika natuurlijk IndyCar het wereldkampioenschap, hè? Dus... <laughs> ja, precies. Ja. Dus, dus dat, zo moet je het wel zien. Maar is het dan nodig? Ja, ik weet niet. Vijf, vijf kampioenschappen in, in uh, heet dat in Amerika? Ja, als het allemaal aan dezelfde kant van de is, is het goed, doet, dan kunnen we met het uh, bordje op zo groot kijken. groot kampriek kijken. Nou ja, bezig. dat is zo. Ja, klopt. <lacht> dat is ook wel weer goed, toch? He, zeker goed. Maar uh, ja, wat een lange pauze hebben we eigenlijk hè? nu in één keer uh, gekregen. Ik het helemaal niks. Nee, ik ook niet. Nee, ik, uh, ik, ik, ik lees al berichten echt? op Facebook en dergelijke van uh, mensen van ik mis de Formule 1. Ja, ja. Nou, er zijn andere dingen in het leven van Formule 1. Maar je mist het wel. En ik heb nou, ten eerste, wij kunnen niet over een leuke training praten nu, dus dat schiet er helemaal niet op. Nee. Maar het is wel dat ik denk van. De, en je merkt gewoon, op het moment dat er gewoon twee weken geen Formule 1 is, krijg je de gekste verhalen in de pers. Want ze moeten ergens over schrijven. Ja, dat is maar waar. Ja. Dus dat is wel natuurlijk een, een beetje. Uh, ja, ik vind, ik vind het uh, slechte planning van de kalender. Laten we daarop houden, want ze hebben een vakantie natuurlijk, Hebben ze super Ja, maar uh, was er eentje uitgevallen ofzo? Nee toch? Nee, volgens mij niet. Volgens nee. mij is het er zo uitgekomen. En nu krijgen we daar vier of drie achter elkaar in één keer. Ja, ja ook dat hebben uh, we Ik vind dat zeer belastend voor, voor, uh, uh, voor het personeel. Laat het daarop houden. Die, die, die hebben gewoon in die weken gewoon, uh, geen eigen leven. Want het is allemaal, uh, zeg maar, we het lokje, kijken. Het moet ingepakt, het moet weer weg. Uh, daar vind ik dat je gewoon ook een beetje meer rekening kan. Nou, eigenlijk wel gewoon niet alleen met je fans, maar ook met het personeel wat in die Formule 1 bezig is natuurlijk. Ze en, zeker uh, weten. daar wordt er totaal, totaal geen rekening mee gehouden. Helemaal niet. Ja. Dus uh, ja, uh, ik vind het geen goede zaak en ik, vind, en, en ik mis de Formule 1 ook een beetje. Vol ja, nou ja, volgende week. Volgende, ja, volgende week, volgende week weer. ja, volgende week gaan we spelen. Ja. Ja. ja. Dus nou, dat, dat zeg dat ik dat tegen jou ook, volgende week, dan uh, ga ik je weer spreken. Absoluut, en dan moet je alleen eventjes wel op de 06 bellen, want dan zit ik onderweg naar Arnhem en dan ga ik naar het Gelderdoom, naar de streamers. Oh ja, leuk toch. Dan moet je mij even helpen, ik heb geen idee wat voor muziek het is, maar ik heb kaartjes gekregen. Ja, allemaal verschillende Nederlandse zangers die dan bij elkaar komen en dan liedjes gaan zingen. Oké, nou altijd te gezellig. Ik, ik, ik schijn in een uh, vak te zitten met alleen maar jonge mensen. Dus opa komt zijn kinderen ophalen, halen op halen <laughs> Nou ja, ik wist, ik wist alvast heel veel plezier, maar ik ga je daar spreken onderweg God, uh, naar ik, Arnhem. Zit ik, in, zit ik in de auto, kan je me gewoon in de auto bellen. Helemaal geen probleem. gaan wat allemaal aan de hand is. Ja, toch? Gaan we doen, uh, Renald. Dankjewel hè, voor uh, vandaag weer. Jullie net een top weekend zonder Formule 1. Oké, okay, ja, saai, saai, saai. Okay. Hoi, hoi. Hoi. hoi. We gaan weer naar Duitsersveld, naar Piet Pijper, want de tweede helft is inmiddels al weer enige tijd aan de gang. En er is wel het een en ander gebeurd, Piet, toch? Ja, ja, zeker. Er is heel veel gebeurd, zelfs in tussen de 45 minuten en de 72e minuut inmiddels. En nou, goed, het begin was, we gingen natuurlijk voetballen met, met, met 0-1 in de rust. En het werd al in de 51 minuten 0-2, dus, dus 2-0 voor VSV, na een doorbraak. En ja, we dachten jeetje daarna nog meerdere kansen voor VSV. Ze maakten hem niet af. Levi van Amersveld, de keeper, die onderscheidde zich daar een paar keer bij. En uh, nou goed, waar het aan iedereen verwachtte de derde goal valt, valt hij dan juist niet. En dan valt hij gelukkig voor ons aan de andere kant. Na een, een rommelig scrimmage in het uh, strafzoekgebied uh, maakt onze Fernando Lewis die score 2-1. En dat was in de. Ik moet ik te kijken en te breien tegelijk. Dat is lastig natuurlijk. In de 58e minuut was dat. In de twee minuten geleden... ...was er een doorbraak van VSV. Levy, die redde de bal in eerste instantie... ...komen we van het midden terecht ongeveer. Met vier een hele mooie loop scoort VSV 3-1. Dus de stand is momenteel 3-1 in het voordeel van VSV. Inmiddels hebben we twee wissels toegepast. Dirk Belekamp is vervangen door Dirk Stakken. En Castine, naatje Castine, is vervangen door Lok. Dus... Oeh, oh Levi, oeh, Levi. Ja, Levi heeft de bal. Het is een klimmetje in het Zandvoortgebied. Nog steeds tussen 3-1 na 72 minuten. Ja, we zijn nog niet verloren, maar het ziet er de holken worden wat donker aan de hemel. Ja, jammer om, uh, om te horen, zeker. Ja, nee, maar... En is het uh, wel Dan, yeah. te echt terecht? Uh, zijn ze echt beter? Nou, ik vind wel dat VSV iets meer in te brengen heeft. Missen we toch een paar aantal spelbepalende spelers. En ja, dus sommigen raken nu ook een beetje uitgespeeld omdat ze toch wat ouder zijn, wij gemiddeld, denk ik. Maar, maar ja, je weet het nooit. Kijk, bij die 2-1 kan, kan het alle kanten opgaan. En als het 2-2 wordt, dan wordt de jongens ook een beetje onrustig. Maar het werd dan een beetje ongelukkig door 3-1. Dus maar goed, we, ga, we geven het nog niet op. Het, uh, het publiek op, de, op, de, op het terras is heel uh, erg duil, duidelijk aanwezig. De grensrechter van VSV die aan die zijde staat, die. Uh, af en toe een beetje onbedenkelijk... ...en het levert allerlei hilarische reacties ook wel apart. Maar goed, het is hier anders 3-1 op dit moment... ...en zodra ik wat beters berichten te melden heb... ...dan meld ik me en een andere berichten meld ik even goed. Ja, ja? Ik, ik, we hopen het Piet. Dankjewel hè, voor dit moment. Oké, okay. oké, okay, okay, hoi. Nou ja, je hoort het net van uh, Piet Pijper... ...het staat uh, momenteel 1 tegen 3 voor uh, VSV. Dus uh, ja, er is nog wel even werk aan de winkel... Uh, ...in het uh, laatste kwartier van de wedstrijd. Mocht het nieuws zijn, dan hoor je dat uiteraard bij eigen lokale radio ZFM. Nothing like a sound of music, music, music Ja, uh, die hoor je 24 uur per dag bij ZFM. de Sound of Music, ook op DAB+. Kanaal 9A in de regio Regio. Gaat tot aan uh, Muiden aan toe en zo. Uh, kan je verder. Gewoon uh, nog verder zelfs. Ja, zeker. Kan je gewoon op een uh, radiootje lekker naar uh, ZFM luisteren. Of in de auto. Maar dan moet je wel een DAB+. radio hebben als je dat op DAB doet. En anders gewoon op de FM. Op uh, 106.9 FM. Kan je ons ontvangen. Jij hebt een uh, dier, hè? Ik heb een dier in de aanbieding. Ja, ja. Op 22 april 2022, 2023, bedoel ik, werd een hond geboren met de naam Skip. En dat is me een mooie hond. Met een paar lieve ogen. Ik zal even wat over hem gaan vertellen. Hij heet dus Skip. Het is een Eurasier mix met keeshond. hond. Van, uh, hij is dus ruim een jaar. De reden dat hij daar zit is omdat hij juist niet skipt. Maar alles wil en graag wanneer het hem uitkomt. Naar mensen toe is het een vrolijke man die graag bij je komt voor aandacht. En met kinderen zou hij prima kunnen samenwonen. Tenzij ze natuurlijk, uh, mits ze honden gewend zijn. Het is een sociale hond naar andere honden en hij speelt graag met ze. Ook het huisdelen met een andere hond zou helemaal geen probleem zijn. Hij is gewend om los te lopen en als hij eenmaal... Uh, en als hij eenmaal is gewend, dan kan dat ook weer bij zijn nieuwe baas. Katten, daar gaat hij graag achteraan. Dus ja, misschien is het voor de katjes niet zo gezellig als hij erbij komt wonen. Ze zeggen uh, in het, uh, bij het, bij het uh, asiel dat het een hele slimme hond is. En uh, hij, hij vindt dat, hij daar wel gelijk, dat ze daar wel gelijk in hebben. Hij kan veel commando's. Hij is gek op denkspelletjes. En het is wel belangrijk dat zijn nieuwe baas hem niet alleen lichamelijk... maar ook geestelijk voldoende uitdaging gaat geven. Hij kan prima zelf dingen bedenken... maar hij is dan wel bang dat je dat niet zou waarderen. Als hij eenmaal gewend is, kan hij prima even alleen zijn. Hij is gek op wandelen. En, uh, maar hij wordt ook heel blij van een ritje in de fietskar. En als de wind dan door zijn haren gaat, dan voelt hij zich helemaal geweldig. Ook meerijden in de auto is voor hem geen enkel probleem. U zult wel denken, zijn er ook minder positieve puntjes? Ja, die zijn er ook wel, want hij heeft zich aangeleerd om te blaffen wanneer hij iets wil. En mensen die vinden dat vaak wel vervelend. Uh, zijn baas moet hem dan ook vanaf dag 1 hierin de juiste begeleiding gaan geven. Uh, hij is geboren met een staart. En uh, daar heeft hij nogal last van. Dus hij moet op korte termijn een stukje van zijn staart gaan missen. Het asiel betaalt die operatie nog. Maar het zou fijn zijn als dat kan gebeuren wanneer hij in een nieuw huis is. Zodat hij na de operatie kan herstellen bij nieuwe mensen. Nou, zoekt u een vrolijke praatjesmaker. Neemt u dan contact op met dieren te huis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Ja, dat is uh, Keesomstskip. Uh, Yes. Nou ja, leuk, en, uh, leuk dieren van de week. En andere dieren zitten daar ook. Dus uh, ga naar het uh, Kennen We Dieren Te Huis. Als jij op zoek bent naar een leuk huisdier. En ze zitten uh, ja, met smart op je te wachten daar. Hè? Die uh, leuke dieren ja. allemaal. Zeker weten. Nou, zometeen gaan we nog naar het voetbal. En we gaan nog naar Fred Heij. Dus reden genoeg om te blijven luisteren. Goedemiddag. lied your last lie and I've cried my last cry I'm out the door babe. this other fish in the sea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 klassieke van Pebbles en Girlfriend. We gaan weer even naar Piet Pijper toe, daar op Duintjesveld, want gaat het lukken voor SV Sanford om nog wat aan nou, de stand te doen? Ik, ik kan heel kort en krachtig zijn. We zijn met, net, net afgefloten nu. En het is 1-3 gebleven. We hebben wat talloze alle wissels die we hadden. Maar we bleken toch dat de afwezigheid van een paar prominenten vandaag... Uh, te groot was om het, uh, om het naar goed, goed recht te trekken. En we hebben ook niet veel kansen meer gehad. Anderen hebben ook kansen gehad om het nog groter te maken. De uitslag gebeurde ook niet. dus Het is uh, een beetje de, een beetje, ja, slechte dag vandaag verzantwoord. 3-1 verloren en uh, ik denk ook dat de, de overwinning bij de juiste partij terecht is gekomen. Dus. Jawel, ja, we wisten dat, uh, dat ze op de eerste plek stonden op dit moment, maar ja, ja. Ja, drie uh, wedstrijden gespeeld voor hun dan en uh, wij twee, uh, twee wedstrijden. Ja. Dus ja, dat zegt nog niet zoveel, maar blijkbaar is het toch een uh, goed uh, team dan. Het is een goed team en ze gaan met vier, uh, vier wedstrijden teamwedstrijden aan de leiding nu en dat is best een mooi succes voor de ploeg denk ik ook. Dus, uh... Zeker, ja, nou ja. Vandaag maar met opgeven hoofd gaan we verder naar de volgende wedstrijd, het hm? seizoen is nog lang. En dan kan er van alles gebeuren, dus laten we niet uh, gaan uithuilen en opnieuw beginnen zou ik zeggen. Ja, nee, ja, we gaan uh, zeker niet huilen, we gaan gewoon weer aan de bak. Aan de bak gaan we, dus uh, zeker. tot de volgende week. Ja, dan dank, dankjewel Piet okay. en tot volgende week. Oké, okay, hoi. Hoi, hoi, doe. Nou ja, dat was uh, Piet Pijpen, helaas uh, verloren daar uh, op Duitsjesveld vandaag uh, 1 tegen 3. eindstand tegen uh, de VSV uit uh, Velsenbroek. Dus het gaat lekker met uh, de Velsenaren. Of uh, ja, hè, Velsenaren. Ja, ik denk dat wel, wel ja, Naast Nare de nare Velsen. Ja, Nare de Velsen <laughs> kan het ook zijn. Ja. Ja. dan lijkt het meer op uh, naar zo'n stand, uh, zeg maar. Hey Fred, goedemiddag. Goedemiddag. Jo, fijn dat je er weer bent, want we hebben je moeten missen ja, vorige week. Twee, twee en weken volgens mij die week daarvoor ja, ja, ook. Ja, twee weken, ja. Ja, maar je was niet op een uh, grote, grote trip. Nee, uh, nee, ik was niet op, uh, op een evenement of uh, op vakantie. Nee, dus uh, een beetje ziekies. Ja, en, uh, Een weekendje inderdaad, uh, lekker uh, uitzieken. En uh, nou ja, vorige week had ik natuurlijk wel een feestje. Ja, ja, ja, ja. Leuk dus, feestje? Ja. Een leuke uh, ja, besloten feestje van iemand die 40 jaar getrouwd was. Oh, ja. Dus, uh, ja. Ja, ja. Ik kan zeggen. <laughs> toch geen oude lullenfeestje, hè. maar ik moet nee, zelf uh, ook al nou, de ja, kant op gaan. Ik, ik, ik ah, je hebt zelf ook he. al lang 40 jaar getrouwd kunnen zijn. <lacht> nou, <lacht> dat niet hoor. Minimaal. Minimaal. Nee. Nee. nee, nee, ja. Dan, dan moet ik als kind uh, getrouwd uh, zijn. Hoe ben je dan? 55. Oh ja, nee. Ben je pas 55? Ik ben 55, ja. Nou, nou ja, 15 had gekund, Rob. Ja, <laughs> ja 15. Nou ja, met dan, was je, dan was je onderweg geweest. Met, met stemming van je moeder. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, 35 jaar had gekund. Ja, 35 ja, ja, ja, ja. jaar had dat makkelijk gekund. Ja. Ja. Zeker weten Dolly Tempierik. Nou, wat ga, wat ga ja, je voor uh... Waarom zeg je steeds Dolly, ben je boos op of zo? <laughs> nee, nee, nee, nee. Dat deed mijn moeder vroeger altijd als ze boos op me was. Ja, dan zei ze mijn hele is. naam, ja, weet ja, ja. Ja, We moeten puur zakelijk houden. Ja, ik vind dit verhaal... GELACH uh... ja, nee. <laughs> De, ja, ja, ja. Ja, ja, de, ja zeker. Ja. Uh, de, Fred, ja. red mij. Uh, zijn Doorstart. Door ja, doorstart is volgens de niet. Nee, wat, uh, wat ga je vanmiddag doen? Uh, we gaan uh, in ieder geval uh, bellen met uh, Mitchell Dobbelaar. Die zou vandaag hier zijn, maar uh, door een boeking is, uh, ja, is dat eventjes komen te vervallen. Dus we gaan hem in ieder geval wel eventjes bellen. Voor zijn nieuwe single, ik denk alleen aan jou. En daarna gaan we Hans de Mutter ook eventjes bellen met de titel uh, Blijf van mijn bier af. Ja, ja, kom, niet ja, ja bier. kom niet aan mijn bier. Hoe bedenk je <laughs> het? Ja, <laughs> <hè>? Leuk. <laughs> en we gaan natuurlijk uh, bellen met Danny de Klerk. En, oh, uh, salsa. Ja, salsa inderdaad. En, ja. Uh, ja, misschien komt hij nog eventjes langs. Dat, oh, wat uh, leuk. Ik heb hem gisteren toevallig gesproken, dus... Uh, ja, als hij, het, als hij het redde. Hij was vandaag dus eventjes met zijn kind en met partner zeg maar, op weg naar Den Haag. Aha. Dus hij wist niet of hij op tijd terug zou zijn. Nou, We gaan dus, nou het ja, zien. Zou we zien wel zien leuk het? zijn. Ja. ja, zeker. Een leuke vent. En we gaan Mandy Monten gaan we bellen. En uh, zij uh, heeft een nieuwe single. Ze noemen mij een simp. Was simp? Het een, simp. een simp. Ja, wat is, ik, uh, ja, wat denk, is ik ga ik je dat toch horen? Het, ik denk dat het een beetje dialectisch iets is. Uh. Dat, dat ga je straks uh, vragen, dat waarschijnlijk. Straks wat straks een simp is. Ja, want ik, heb, uh, ik ken het niet in ieder geval. En niet in mijn woordenboek. Nee, uh, in nee, de, de uh, mijne uh, ook niet. Nee, is het niet uh, zo dat. Uh, nou ja, ik zeg maar wat hoor. Uh, dat, dat je dan een beetje simpel bent of zo, dat je dan een simp bent? Ja. Dat zijn jouw woorden, hè? Ik weet het niet. Nee, ja, nee. Maar, ja, maar dat kan toch, dat iemand ah, ja. dat zegt uh, over die man? Ja, ik weet niet of je dat over jezelf zou zeggen dat je een beetje simpel bent. Nee, ze, noem, ze noemen me simpel. Nee, ze, ze noemen me simpel. Simp. Dat kan toch? Ja, ja, maar ja, ze noemen me simpel, ja. Ja, maar een sim klinkt natuurlijk beter. Ik ga, het, ik ga even kijken of ik het op kan zoeken. Nou ja, het was maar mij. Maar je hoort het niet van mij, vast dus straks uh, he, in het programma. Ja, ja het sowieso. Ja. Dus uh, gewoon uh, luisteren, dan weten we het, uh, Fred. Ja, Toch? en als ze nog een verzoekje willen aanvragen, kan dat ook. Ja, hoe dan? Eetjes oh. naar de www .zfm artiesten .com. Dat is mooi. Nog een Mag ik? Ja. Dus ik heb het gevonden. www.zfmartisten.nl. Wat is een simp? Een simp, dat is een jongen die te veel moeite doet voor het meisje dat hij leuk vindt. Oh, ja. een jongen. Ja, maar, dit, jongen. Is, ja, maar dit is een zangeres. Dan is het een meisje dus die te meisje veel meisje dus moeite dus doet voor het jongetje dat, veel... dat ze leuk vindt. Ja. Ja. Ja. Aha, oké. Okay. Ja. Opgelost. Ja. ja. Dank u. Ja, ja nou, dat <laughs> ja, <laughs> Dan moeten we straks het woord raden. Dat weet, weet je 2 ja, voor 12. <laughs> <laughs> nou, dat was er weer, hè, Dolly? Dankjewel, hè. En ja. uh, Fred, uh, veel plezier. Zo meteen. Oké. Nou, we wensen je een hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Volgende week dan uh, is er weer een nieuwe SOS. Zandvoort op zaterdag. Ook dan weer tussen 2 en 5 uur. Tot dan. Dag. Dag allemaal.